10 uur. Mark Visser met het NOS Journaal. De politie heeft vorige week in het midden van het land een grote wapenvondst gedaan. Topman Bolhaar van het OM beschreef de vondst in het radioprogramma De Ochtend... als een van de grootste ooit. Bolhaar kondigde meer nieuws over de vondst aan in de loop van de dag. Voorzitter van het college van procureurs-generaal wilde al wel kleid... dat de tientallen handvuurwapens en automatische wapens zijn gevonden... en grote hoeveelheden munitie. Zeven verdachten zijn opgepakt.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 Bij het verkiezingsgeweld in Burundi zijn vannacht twee mensen omgekomen, een burger en een politieman. Sinds gisteravond is het onrustig in de hoofdstad Bujumbura. Er zijn explosies en er wordt geschoten. Vandaag kiest de bevolking van Burundi een nieuwe president. Officieel zijn er acht kandidaten, maar de zittende president, de Kourouziza, gaat de verkiezingen winnen, zeggen waarnemers. De Kourouziza stelde zich kandidaat voor een derde termijn, terwijl dat volgens de grondwet niet mag. De oppositie boycott daarom de verkiezingen. De autoriteit Markt heeft telecombedrijf KPN twee boetes opgelegd... van in totaal 8 miljoen euro voor het benadelen van concurrenten. Daarnaast werd een andere boete naar bezwaar van KPN door de toezichthouder verlaagd... van 2,7 miljoen euro naar 600.000 euro. De twee nieuwe boetes krijgt KPN voor het verzwijgen van een storingsdienst... en een betere glasvezeltechniek. KPN gaat tegen de boetes in beroep.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 Zandvoort. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zandvoort, zon, zee, Zandvoort, een zomerhit. ZFM. Dit is de zomer van ZFM. Met nu de gang van zondag in Kennemerland. Even naar 4 uur. Welkom terug bij CFM. De Zandsport op zondag nog bij. Tot aan 5 uur vanmiddag. En Jorde Omi. Wat was je? Uh, is je lekker hè, die single? Jorde de cheerleader. Ja, derde en laatste uur van dit programma. Met daarin de volgende onderwerpen. Uiteraard, luisteraars. Rond de klok van kwart over vier... hebben we weer het wekelijkse pit report. Verder uh, volgen we natuurlijk voor u de 15e etappe van de Tour de France. Uh, die zich nou in het laatste vlakke gedeelte bevindt. Daar hebben we straks over ook een update. En we, op, om vier uur is de laatste flight van start gegaan... met de leider van het algemeen klassement in de, de Britse Open. Dustin Johnson op min 10. Die om, heeft om vier uur afgeslagen op St. Andrews. Tel daar vier uur bij op, minimaal. Die zal dus ongeveer tegen een uur of acht gaan finishen. Het is dag drie, zoals gezegd. Moving day. Want uh, het is allemaal een dag uitgesteld... in verband met de zware wind van afgelopen zaterdag... Verder natuurlijk het vaste item rond de klok van half vijf. We hebben weer een nieuw dier van de week en die luistert naar de naam Dolly. Dolly. En uh, liefhebbers van het gedicht van de week. We hebben een heerlijk Niemandalletje rond de klok van kwart voor vijf. En uh, de titel is Hey zon. Dus dit is een uh, heel leuk gedicht. Dat allemaal om kwart voor vijf. Dus genoeg reden om ook het komende uur te blijven luisteren... naar de lokale zender ZFM Live vanaf de Tolweg 10a. Ja, en heel veel zonnige muziek onderweg. Het zonnetje schijnt lekker hier in Zonvoort, hè? Dus daar genieten we met z'n allen van. En lekkere muziek op de radio van de Dobby Brothers. Hier is de Long Train Running. We toch even op de webcam kijken hoor. Voor cfm. wwwctv zie je wij uit ons dag gaan zeg maar... Bij deze single van The Doobie Brothers Show, de Long Train Running. 19 augustus, dan gaat zeil Amsterdam weer beginnen. Dit is 25 jaar. The FM. 90. Zo'n 1100, veelal historische zeilschepen uit alle windstreken zetten koers naar de hoofdstad. Grote aandachttrekker is De Amsterdam. De replica van het voormalige VOC-schip is tijdens zeil voor het eerst te zien. The FM. Al 25 jaar. Live in Zandvoort. Ja, 25 jaar geleden dus ook, hè? Ja, in 1990. Toen CFM begon, hier is Stromij. Formidable. Formidable. Tu formidable. étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidable. Formidable. Tu formidable. étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidable.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 Elle va te larguer comme elles le font chaque fois. Et puis l'autre fille, tu lui en as parlé. Si tu veux, je lui dis comme ça c'est réglé. Et au petit aussi, enfin si vous en avez, attends trois ans, c'est temps et là vous verrez si c'est formidable. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables.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 Ja, deze Stromae heeft al heel veel hits gescoord. Waaronder papa Oete natuurlijk. En heel uh, onder meer ook deze Formidabel. Onze zuiderbuur Stromae. De Belg. Hè? Om het zo maar te zeggen, Albert-Jan. Klopt. Uh, wat gaan we doen? Uh, ja. ja, wat gaan we doen? Uh, even, een beetje, nou, even wat nieuws vanuit de autowereld. Allereerst Van der Garde en Frijns in beeld bij DTM. Het circuit van Zandvoort heroverde vorig jaar met enig fortuin... haar vaste plek op de DTM-kalender. Echter een Nederlandse coureur in de Duitse Toerwagenmasters ontbreekt vooralsnog. Renger van der Zanden was in 2011 de laatste landgenoot... die in de Formule 1 van de Tourwagens actief was. Voor volgend seizoen circuleren nadrukkelijk de namen... van zowel Robin Frijns als Guido van der Garde... De laatste bevestigde afgelopen zondagavond... in gesprek te zijn met DTM over het komende seizoen. Van de Garde, vorig seizoen nog reservecoureur... bij het Formule 1-team van Zauber... liet eerder al weten zijn raceloopbaan... het liefst voor te willen zetten in de DTM. Vrijns zou na verluid ook in beeld zijn... voor een DTM-stoeltje, ditmaal bij Audi. De Limburger, afgelopen seizoen nog reservecoureur... bij het Formule 1-team van Caterham... en momenteel actief in de Blenkpen GT-series... testte de afgelopen jaren al voor zowel Mercedes als BMW... DTM staat de boek als de meest aansprekende alternatief voor de Formule 1. Guido heeft er zeker het niveau voor, al dus Ernest Knors... de Nederlandse teambaas van het BMW-team MTEC. Maar je moet ook de contacten hebben. Guido heeft de afgelopen jaren alles op de Formule 1 gezet. Daardoor heeft hij niet echt serieus geïnvesteerd in de DTM. En uh, raceliefhebbers, uh, ik noteer het vast in uw agenda... want de vierde editie van de historic Grand Prix Zandvoort... vindt plaats op 28, 29 en 30 augustus aanstaande. 28, 29 en 30 augustus aanstaande. Het programma van het Autosportfestijn is eveneens bekend. Naast de nationale en internationale topklassen... die inmiddels een in, uh, uh, vaste gast zijn... wordt het programma aangevuld met bijzondere demos... en een parade door het centrum van Zandvoort. De organisatie verwacht veel weer veel publieke belangstelling. De 2014 editie trok liefst 51.000 bezoekers. Dus, uh, liefhebbers van de historische Grand Prix, zet vast een kruis door 28, 29 en 30 augustus. Dat gaat weer een geweldig feest voor de Iris alvoorts.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 van Frankie Valley en de Four Seasons en Oh, What a Night. Is het in de redactieruimte nog een beetje uit te houden, Albert nou, ik, ik mis, ik, ik kom één tablet te kort. Je vliegt <laughs> van het ene scherm naar het andere. Ja ja, ja, ja, ja, ja, want het is weer tijd voor torennieuws. Ja, de ontknoping zit eraan te komen, terwijl een van de kanshebbers net lek reed. En de, degene die de band erop zette, zijn ongenoegen uit de, naar de motorrijder met de camera. En gooiden daar een bidon naartoe en... Oh. Hij was volledig raak. Echt ja, waar? Ja. Jeetje. Goed, uh, met nog 33,7 kilometer te gaan, hebben we de Tetter de la Cour, dat is degene de, de, die voorop liggen. Uh, Tretin en uh, Hesjedal uh, die uh, maar slechts op 30 seconden... gevolgd door het peloton. Met daarna ook nog op 12 minuten daarna, daarachter nog 23 rijders. Dus het ziet er naar uit dat het een massasprint gaat worden. Dus uh, ik zou zeggen, doe je de tv aan, maar het geluid nog niet. Maar laat de radio ook nog even aan. Dan hebben we ook nog uh, lokaal uh, uh, nieuws... En ook het is ook maar nou moet ik even switchen... want ik zat bij de ene en ik moest naar de andere. Uh, Daar gaan we naar de WhatsApp, want Jesper Rasch... die uh, meldde, wist bij zaterdagmorgen te melden dat hij uh, in Oostenrijk aan het fietsen is. Uh, even een verslagje van de vrijdag. De eerste etappe was 95 kilometer in het zonnige Oostenrijk. De details vandaag tegen de 40 graden aan. In de etappe zaten twee flinke steile klimmen met een hoogte van 450 meter. In het begin van de koers zat ik goed voorin, steeds bij de eerste 20. Toen de eerste klim kwam zakte ik wel wat naar achteren, maar nog wel bij de eerste 50. Meteen na deze klim kwam de afdaling. Maximum snelheid 80 km per uur. Ja Zo. Jesper, je moet het maar durven. Er kwam de tweede klim. Deze was lastiger, langer en steiler, Veel steiler. Nog steeds rond de vijftigste plek, maar doordat ik mijn eigen tempo reed... zakte ik ietsje terug. Net voor de top vielen er voor mij een aantal gaten in het uitgedunde peloton. In de afdaling kon ik met de hoge snelheid niet meer bij het peloton komen... en werd ingehaald door een groep gelosten. In deze groep lekker kunnen rijden, ondanks dat ik pijn in de benen had. Ik kan me iets meer voorstellen en er zat er bibberen van waarschijnlijk de warmte. Maar na een uh, half rondje ging het, uh, dit allemaal weer weg... en kon ik weer lekker koersen. Mijn doelstelling was uitrijden, dus moest ik voor de tijdslimiet binnen zijn. Deze was uiteindelijk zo'n 14 minuten. In de laatste ronde nog eenmaal de klimmetjes op en naar de finish toe. De laatste vijf kilometer, mijn sterkste kilometers, demarreerde... ik uit mijn groep naar twee renners voor mij. In de laatste kilometer kwam ik hierbij uh, en had ik, uh, ook meteen, had ik deze ook meteen gelost... Uit de laatste bocht had ik een ruime voorsprong op de grote groep van 35 man... en ben ik naar de 72ste plek van de 160 gestarte renners gereden. Doelstelling gehaald. Dat wat ik van vandaag weer hoop te doen, en dat is dan zaterdag... in deze koninginnenrit van 105 kilometer met de nog lastige klimmertjes erin. De start was gistermiddag om drie uur... en de verwachte aankomst was vier uur gistermiddag. Hoe dat verlopen is, drie gegevens ontbreken wij. Maar Jesper is goed bezig geweest in Oostenrijk. En dat bij veertig graden. Kijk, zo Kijk, wordt dat. Dat bedoel ik. Ik doe het er niet aan. Hier is Paul McCartney en Ebony and Ivory. Ebony, e There is good and bad in everyone, and we learn to live, we learn to give each other what we need to survive. Ik was toen de tijd als een kind zo blij dat ik uh, de single had, uh, Albert-Jan, van deze plaats. Paul Carly? McCarty, hoor je. En Steven Wander en uh, Ebony en Ivory. Wou je er wel vrolijk van? Hè? Ja, daar word je zeker vrolijk, van. Word je vrolijk is van. Zeker wel, hoor. Het is uh, half vijf geworden. Tijd voor het uh, Dier van de Week. Gaan we naar collega Dolly? Komt-ie, Dolly? <lacht> Dolly! <lacht> Goed, het Dier van de Week. De, genaamd Dolly. Dolly is een echte lapjesdame. Een eigen willetje en een beetje onberekenbaar. Over wie gaat dit dan? Nou?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 Dat verdient Dolly, toch? Uh, en waar verblijft Dolly momenteel? Dolly verblijft momenteel in het dierenthuis Kermeland... aan de Keesomstraat 5, te Zandvoort. Telefoon is bereikbaar op 571-3888. 571-3888. Of kijk ook even op de website dierenthuiskermeland.nl. Want ook Dolly verdient een thuis. Het dier van deze week is Dolly. En Dolly is ook te zien op de CFM-app trouwens. Dus mocht je hem nog niet hebben, download hem dan nu in de Play Store en de App Store. Deze is gratis verkrijgbaar. Zoek op ZFM Zandvoort en je ontvangt het laatste nieuws uit Zandvoort. Na de mooie live versie van Peter Frampton en Baby I Love Your Way... hoorde je deze Dance Across the Floor. Dat was Jimmy Bourne. De man van onder meer ook de single Spank. Spank. Ken je die nog? Jazeker. Jazeker. Daar stond vroeger in een disco op de dans. Ja, ik, ik ook. Ja, ja. die goede tijd. Hé, <laughs> hey, de Goed. Tour de Frans. Jazeker. Nou, zoals al uh, ja, voor, voor zagen, om het zo maar eens te zeggen... Is er een, uh, hergroepering, heeft er een hergroepering plaatsgevonden... In de uh, laatste kilometers naar Valence. Met nog zo'n uh, 17 kilometer te gaan is het uh, de grote groep renners weer bij elkaar. Met daaronder natuurlijk Mark Cavendish. Uh, Vermarken, Haas, Seneschal, Choupé, Koppel Brun. En nog uh, een aantal anderen. En daarachter op ruim 12 minuten nog een groep van 23 renners. Dus nog met nog 16,9 kilometer te gaan in een spannende finish. En die zal eindigen, wellicht, in een massasprint. Klopt, Klopt zo zover. Wauw, <laughs> het in de gaten. <laughs> is mijn lijn. Ja, nee, heel goed, heel goed. Zometeen het gedicht van de dag. Maar eerst deze. Hier is W-E-O-L-D. Ja. Hello, honey, it's me. What did you think when you heard me back on the radio?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 I did on my last big gig, it made my voice go low, they said that they liked the young sound, when they let me go, so I drifted on down to Tulsa, Oklahoma to do me late night talk show, now I've worked my way down home again near the Boise. 15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 Vroeg wakker albert John. Ik ben vroeg wakker. Ja? DJ worden in de morgen? Geen gek idee. Nee toch? Even de programmaleider overleggen. Ja, nee, doe het maar. En, rappen. en rap. W-O-L-D, je hoorde de mooie zingen van Harry Champagne. En daarmee is het tijd geworden voor het gedicht van de dag. Hé, hey, zon. Het leven tot vandaag stelde niet zoveel voor. Steeds hetzelfde liedje. Het kabbelde maar door. Nauwelijks nog spanningen en zelden een strijd. Ik was het vuur en de vonkjes kwijt. Maar toen ik vanochtend opstond voor een nieuwe dag... en ik een streepje zon door de regen zag... dacht ik... dit is dag één van de rest van de tijd. Ik ga... Ik ga voor onsterfelijkheid. Ik ga iets doen wat nooit eerder iemand deed. Vandaag ga ik iets doen waardoor jij mij nooit vergeet. Hé, hey zon, kom op! Ik ben overal voorin. Kijken wie het langst kan stralen en ik denk dat ik win. Ik ga niet zitten wachten tot geluk mij vindt, ik wil graag vooraan staan als de dag begint. Ik zal ze laten zien wat ik allemaal kan. Daar wordt mijn wereld beter van. Ik ga iets doen wat nooit eerder, eerder iemand deed. Vandaag ga ik iets doen waardoor jij mij nooit meer vergeet. Hé, hey zon, kom maar op. Ik ben overal voorin. Kijken wie het langst kan stralen. En ik denk, ik denk dat ik dat win. Waarom zal ik vanaf vandaag er niet voor gaan? Er zijn nog zoveel dingen niet of half gedaan. Maak jezelf onsterfelijk en geef het maar door. Uiteindelijk krijg je weer een gelukkig leven ervoor. Hé, hey zon, kom maar op. Ik ben overal voorin. Kijken wie het langst kan stralen. En ik denk dat ik win. De strijd maar aan, hè? Met de zon. Juist, juist. Het mooie gedicht van de dag. Je hoort hem bij CFM. Elke zaterdag en zondagmiddag komt hij langs zo rond kwart voor vijf bij Sandvoort op zaterdag en natuurlijk ook Sandvoort op zondag. Over de zon gesproken, zie je hem schijnen, de zomerzon in Sandvoort.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 Het is niet van korte duur, laat de slomen komen, met nachten uit mijn dromen, Gooi alles van je af, zonder een pardon. Al die warme dagen, ons fres te gaan verjagen, nu is die tijd in hier, samen in de zomerzon. Uren, tot in de late uren Royale Spanje af Zonder een perdon Al die svoele nachten ik was weer even wachten Nu is die tijd weer hier Samen in de zomersloon Ja, dat was uh, onze daarin, Mike Dane. Je bent wel een goeie, hè? Wat een lekkere hit is ja. dit, hè? De hoorde de je ZFM heeft er zin in Laat de zon maar komen, laat de zon maar schijnen. En geniet er van de radio natuurlijk. 24 uur per dag zijn we bij je. Met lokale informatie en heel veel lekkere muziek natuurlijk. Waaronder deze van Listen Beer, hier is Save Me. Met deze van uh, Lissabie. hoorde de Me. Ja, dat was hem alweer uh, de ene laatste plaat voor dit programma, Albertjan. Ja, en de, de echte de, de toer deze etappe naar Valence. Ze, ze rijden nu door de straten van Valence. Het wordt een zinderende ontknoping in een massasprint. De 1-0-1 sprint weer weg en dan wordt weer teruggehaald. Maar uh, ik vrees dat we dat de slot net niet mee kunnen nemen. Nee, dus he? Het is nog vijf kilometer te gaan. Dat gaan we niet dus, redden. Dus uh, iedereen zijn tv aan en uh, radio ook aan. Geluid uit van de... Maar goed, uh, wie ben ik, hè? Dus uh, nee, een spannende ontknoping van deze vijftiende etappe. Daarnaast, uh, golf. Dustin Johnson uh, en dan hebben we het over de British Open nog steeds aan de leiding met min 10. Maar uh, Jonathan Spies, de winnaar van het US Open, de Masters en van de Green Beer Classics... Uh, is, heeft een, echt een in, inhaalrace gestart en staat nu momenteel op min 9. Maar de leider vooralsnog, Justin Johnson. En de ontknoping zal zo tegen een uur of acht vanavond vallen. Oké. Okay. Dus dat was het voor zover. Dat was hem. Wij zijn er volgende week weer met zoveel op zaterdag. En zondag? En zondag niet. Nee. Oh, hey. Hebben we dan vrij? Dan hebben we vrij. Oké. Okay. Nou, in ieder geval zal de hand voor op zaterdag zijn ja, we er weer. Ja. Zo is het. Tot dan en bedankt voor het luisteren. Dag. Groetjes. Some doei doei. op Doei. Tijken, really mighty meid.